In Amerika heeft de SitGroup uitstel van betaling aangevraagd. Als de bank failliet gaat, is dat het op vier na grootste faillissement in de financiële sector van de afgelopen twee jaar. In december 2008 werd de SitGroup nog met 2,3 miljard dollar overheidssteun gered. Dat geld is de Amerikaanse staat nu definitief kwijt. Obligatiehouders zijn nog bezig met een plan om de bank overeind te houden. Scholen moeten worden verplicht melding te maken van het aantal onbevoegde leraren. Dat schrijft de nieuwe vakbond Leraren in Actie in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de vakbond nemen middelbare scholen steeds vaker leraren aan die niet bevoegd zijn om les te geven. Ze doen dat omdat er te weinig leraren zijn. Leraren in Actie vindt dat onacceptabel. In Berlijn is de Nederlandse ambassade met verfbommen en stenen bekogeld. Waarschijnlijk door Duitse krakers die wilden protesteren tegen het Nederlandse kraakverbod. Het ambassadegebouw is licht beschadigd. Twee ruiten zijn ingegooid en aan de zijkant zitten oranje en blauwe verfvlekken. Volgens de Nederlandse kraakbeweging zijn er ook in Oostenrijk, Tsjechië en Estland acties gehouden tegen het kraakverbod. Het CDA vindt dat het asielrecht moet worden aangescherpt. Volgens de Tweede Kamerlid Buma komt het te vaak voor dat uitgeprocedeerde asielzoekers op de valreep op medische gronden om een nieuwe procedure vragen. Ze zeggen op de vliegtuigtrap dat ze zich niet lekker voelen. Volgens internationale regels moeten ze dan door een Nederlandse arts worden onderzocht en begint de procedure opnieuw. Het CDA wil dat daaraan een einde komt. De film This Is It over de laatste maanden van Michael Jackson heeft in de eerste vijf dagen wereldwijd al meer dan 100 miljoen dollar opgebracht. En ook in Nederland trekt de film volle zalen. Het weer, geregeld zon, maar ook stapelwolken en buien, soms met onweer. Het wordt ongeveer 12 graden. Dit was...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 wel vertellen op de radio, die Maurice Mulder die heeft toch van die warme oren jongens wel lekker hoor, zo, en zo in de herfst toch nog een beetje warmte, lekker hoor door de, de Disco Classics Party de single van de Tramps aan het begin van dit programma ZFM, voor Zandvoort en de Regio en dit programma is uiteraard Zandvoort op zaterdag, Where else? dat bedoel goedemiddag. ik goedemiddag, goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars, ja, mo, allereerst nog bedankt voor uh, twee uur muziekboulevard, we hebben Arzt er weer van tegelijk. genoten vooral het eerste kwartier nee. was heel strak <laughs> Vooral het eerste kwartier. Dankzij nee hoor, het ging goed. helemaal goed. Gewoon een leuke, leuke muziekboulevard gehad. Ja, en wij als... gaan door met leuke muziek en heel veel informatie. Heel veel informatie. Uh, ja, ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Maar het is, uh, we hebben allerlei gasten. We hebben een boekpresentatie zometeen. We gaan het uiteraard voetballen. SV Zandvoort uh, mag uit tegen Marken. Mm -hmm, klopt. Alt Altijd lastig hè? Ja, dat denk ah. ik wel hoor. Maar ja, ze hebben al twee keer achter elkaar verloren. Dat is een keer tijd dat ze een keer gaan winnen. Ze moeten gewoon gaan winnen. Nou, uh, Swing City. Ja, wat dat is, dat hoort u het laatste uur. Uh, dan gaan we even achteraan bellen. Veel autosport. Want uh, ook over de grenzen wordt uh, de laatste races... Uh, van de diverse klassesverreden. Dus daar gaan we ook nog even bij kijken. Uh, uiteraard de filmagenda. Uh, de evenementenagenda. Uh, ja, te veel om op te noemen. En we hebben een uh, mobiele poetscentrale in Zandvoort. Ja, en wat gaan ze poetsen? De plaat? Nee, gewoon de auto's. Oh, de auto's. De auto's. En wanneer? Oh, die komen uh, twee uur Daarvoor ik. Uh, komt uh, Karin uh, naar de studio. Zo rond half vier is ze hier aanwezig. Oké, okay, ik ben erg benieuwd wat dat is. En uh, ja, voetbal nogmaals, en uh, die boekpresentatie zometeen. En het schaatsen is weer begonnen hè? Ja, maar ik heb het niet al Het vragen. schaatsweekend, Ik ben er zo blij mee dat ze weer aan het schaatsen zijn. Vind ik zo lekker. Heb je, kan je al iets melden? Want gisteren zijn ze al begonnen, hè? Ik kan er weinig over melden, maar oh. ik kan wel melden ja. dat wij binnenkort ook in Zandvoort kunnen gaan schaatsen. Nou, maak je me echt nieuws. Ja, maar dat hoor je zo meteen. Verderop in dit programma. Oké. Okay, Houden we ben... nog een klein beetje als verrassing. Dan blijf ik zeker dat vijf uur. Oké, okay, nou binnenkort gaan we lekker schaatsen. Hoor. En natuurlijk, veel muziek, hè? Dat dacht ik wel. Waaronder deze van Carol Emeralds. Hier is Pick It Up. Zamfourt op zaterdag bij CFM Zamfourds. Als door de Carol Emeralds en Back it Up. Gevolgd door deze uit de jaren tachtig van Tiffany. Ja, dat meisje waar Maurice Wilder zo smor verliefd op is en was. Jorda, <laughs> I think we're alone now. Nou, gelukkig zijn wij niet alleen in de studio. Nee, het is een gezellig druk, hè? Zoals het eigenlijk altijd op de zaterdagmiddag. Dat vinden wij helemaal niet erg, niet? Nee. Wa waar anders, hè? Dat, dat bedoel ik, daar hebben we helemaal geen moeite mee. Want wij hebben hoog bezoek. Een nieuw bezocht. schrijftalent in uh, Zandvoort. Din hey. Droomgezel is uh, aangeschoven. Goedemiddag Din. Goedemiddag Rob. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Nieuw schrijftalent. We kregen daar een uh, persbericht over. Jij gaat namelijk een nieuw uh, boek presenteren. Dat klopt. Jij bent uh, schrijfster en je hebt een uh, boek gemaakt. Is dat uh, je eerste boek trouwens? Dit is mijn eerste boek. Yep. Ja. Allereerste boek. Nou, het boek heet uh, Droompoort. Kan je daar wat over vertellen? Ja, Droompoort is een science fiction verhaal geworden... Maar wel veel humor erin. En het gaat uh, over mijn dromen die ik de afgelopen vijf jaar heb gehad. En uh, de meest interessante dromen heb ik opgeschreven in verhaalvorm. En uh, die beleef je dan mee in het boek. En nou is het meestal zo met dromen, ik heb het in ieder geval. Heel veel dromen die, uh, die vergeet je weer. Of dan denk je van, Juh, waar heb ik over gedroomd? Maar jij hebt zoiets van uh, elke dag heb je wel een droom? Of. Uh... Nou, niet elke dag, maar ik droom wel vaak wat. En omdat ze juist zo apart waren of bijzonder of gek, kon ik ze onthouden. En ik dacht: Ik moet ze opschrijven, want ik wil ze niet meer kwijt. Nou, zeggen mensen altijd: In een droom zit een boodschap. Is dat ook zo, of niet? Ik geloof in sommige wel, maar in andere niet. Het ligt er maar net aan wat je op tv hebt gezien of wat je hebt gelezen in de krant. Maar sommige dromen wel, misschien. Maar je hebt de, de, de, de personage in je dromen. In alle dromen heb je één naam gegeven. Dus die zijn wel verschillende verhalen. En hoe heet de hoofdpersoon? Deren. Deren, hoe kom je daar aan die naam? Nou, ik heb eigenlijk een beetje mijn eigen naam gecombineerd met allemaal letters. Ja. Op een gegeven moment vond ik dat wel uh, leuk klinken, dieren. Ja. Maar je zei net, je bent al vijf jaar bezig met dit boek. Ben je vijf jaar bezig geweest. Dus er was een keer op de dag dat je zei van, ik, ik ga wat met mijn dromen doen. Hoe is, hoe, hoe, is, hoe is dat begonnen? Nou, ik ben begonnen ze gewoon eens op te schrijven. Ja. En dat was nog helemaal niet in verhaalvorm, maar gewoon heel korte notities van, ik heb dit gedroomd vandaag, ik heb dat gedroomd. Ja. En op een gegeven moment las ik eens een keer zo'n droom terug, een jaar later, want toen was ik hem alweer vergeten. Ja. En toen dacht ik, moest ik er zelf om lachen. Ik dacht, wat een gekke droom was dat eigenlijk. En toen ben ik het in verhaalvorm gaan opschrijven. Geweldig, dan ben je dan vijf jaar bezig om die dromen op te schrijven. En dan heb, op een gegeven moment heb je het concept voor het boek, hè? heb je klaar liggen. En dan, dan moet je naar een uitgever zoeken. Ja. Was nou, dat moeilijk? Nee, eigenlijk niet. Hoe, vertel eens, hoe de luisteraars, hoe dat ging? Nou, op een gegeven moment uh, zat ik thuis. En ik was ook eigenlijk helemaal niet van plan om het ooit uit te gaan geven. Hm. Maar ik dacht, weet je wat? Ik stuur het gewoon eens dus een keer op naar een uitgever. En in dit geval heb ik voor Boekscout gekozen. Een yeah. Boekscout is een uh, uitgever via internet. En die uh, geeft uh, print-on-demand uit. Dus je kan een boek bestellen en dan printen ze een deel. En dan sturen ze hem per post naar je toe. Maar het is wel... Uh, Echt een goede uitgever en ze lezen alles wat mensen opsturen aan manuscripten en ze geven 80% ook uit. Ja. Maar ja, ik had dus niet verwacht dat ze me drie weken later zouden bellen van uh, ja, hoe enthousiast ben jij met je boek. En, uh, want we zien wel wat in jouw verhaal. Het is toch helemaal goed hè, dat het zo gebeurt. Dien, het uh, nieuwe boek uh, ligt, uh, ligt voor ons. Een heel dikke uh, exemplaar trouwens. Ja, de een vindt het een dik boek en de ander zegt al, oh, een dun boek. Nou, maar. nou, ik vind het een behoorlijk boek hoor, zo, met al die dromen erin. <laughs> Toch, Albert-Jan? Ja, nee, ik, ik heb hem hier voor me liggen. Maar, maar het zijn allemaal op zich staande verhalen en één hoofdpersoon. Ja, ja het is uh, eigenlijk één verhaal, maar ze, ze gaat van droom naar droom. Via dus de droompoort. Ja, vandaar de titel. Hè? Ja. Mm -hmm. Heel goed. Oké, okay, want de eerste reactie, dan heb je het opgestuurd naar de, de uitgever. En wat zeiden zij? We zijn enthousiast over... Ja, ze zeiden van... Um, we vroegen eerst hoe enthousiast ik was. En ik zei ja. eigenlijk ook wel heel enthousiast. En ik vind het leuk dat jullie me zo snel terugbellen. En toen zeiden ze zeiden van... Ja, we vinden het een diepgaand verhaal. Maar op een grappige manier geschreven. Nou, dat, is, dat lijkt wel een juryrapport. Ja. <lacht> dus iets voor de griffel. De gouden griffel. Hey, Din, maar <lacht> heb je altijd al zoiets gehad van... Ik wil graag gaan schrijven later? Nee, niet per se. Ik vond het wel altijd leuk om een vakantieverslag op te schrijven. En ik hield altijd dagboeken bij... Op school, het staat ook achterom een boek, uh, vonden de leraren en de lerares het leuk om uh, opstellen, voor te lezen. Dat vonden ze altijd wel wat. Maar ik hou meer van zingen en dansen. Oké, okay, en wel ook wel. van schrijven natuurlijk. Hè? Ja, en van schrijven uiteindelijk toch wel hoor. Ik ben wel trots. Nou, dat dacht ik wel. Ja. Dat mag u zeker zijn op zo'n boek. Je zou maar gebeld worden aan de uitgever. En zeggen van nou, wij zien er wat in. En we willen er mee. Dus een leuke dag daarna gehad waarschijnlijk. Zo, echt wel. En toen ben je die week erop. Ben je naar hen toe gegaan En heb je de uitwerking besproken? Of uh, moest er nog veel gebeuren? Nee, alles uh, gaat via internet. Dus ja. uh, eigenlijk ben je puur aan het mailen met ze. Ja. En ze hebben op een gegeven moment bij je een soort van format gestuurd. Dat was heel simpel. En daar kon ik dan... Uh, ja, mijn boek inplakken zeg maar voor werkdocument en ook de cover uh, die heeft Daisy the Fairy Tale Dreamer trouwens uh, heel mooi voor mij gemaakt. Dat is ook een schrijfster. Oké. Okay. En ik ben heel blij dat ze precies uh, kon uitbeelden wat ik in mijn hoofd had. Ja, voor de luisteraars even. Er staat op de, op de cover van het boek staat een soort uh, uh, ja, Griekse poort. En waar een dame doorheen loopt, en dat ben jij natuurlijk. Ja, waarschijnlijk ook dieren dan. Ja, <laughs> ja, ja oké. Okay. Ja goed. Maar ik, ik denk dat het een soort pseudoniem is en semi-autobiografisch is. Um, even voor de luisteraars, neem me niet kwaad, dat maar hoe oud ben je? 28. 28. Een jong uh, jong schrijverstalent. Nieuw talent in Standvoort. Zo dus zien we het graag dien. Aankomende donderdag ga jij het boek uh, presenteren hier in Standvoort. Dat klopt. En waar vindt het allemaal plaats? Uh, vanaf half acht is, zijn mensen welkom in café 4 in de Haltestraat. Het begint 4. om acht uur. Dus, en iedereen is van harte welkom, neem ik aan? Ja, hoor, kom maar. En als, je, als ik het boek wil hebben, heb je ze ook bij je dan? Nou, ik uh, heb tien exemplaren besteld. Oh, die gaan we nou, nou, die gaan, die gaan, nou, sowieso doorheen. Die zijn zo weg. Minimaal. En uh, reserveren kan ook natuurlijk. Hè? Ja, je kan heel makkelijk hem online bestellen via www.boekscout.nl. En daar kan je droomport zoeken of uh, nog naar de boekwinkel, op de boekwinkel klikken. Maar het lijkt me veel leuker om, uh, om donderdag uh, dan daarheen te gaan en haar in leven de lijven te ontmoeten. En uh, kijken en een beetje een praatje maken van uh, hoe je dit een en ander tot stand hebt gebracht. Ja, dat uh, vind ik ook leuk hoor. Ja. Ja. Nou was ik gisteren even voor dit uh, radioprogramma als voorbereiding op dit onderwerp even bij Café 4 langs. Ja. En die zijn het flink aan het voorbereiden. Dus dat gaat een uh, groot feest worden aankomende donderdag. Helemaal te gek, ik ben benieuwd. Allemaal lekkere flessen, wijn en zo. Oeh, dat, dat gaat helemaal goed komen. Ja, ik zag Prosecco inderdaad al. Dus, uh... Ja, zeker. Aankomend donderdag iedereen dus van harte welkom. Acht uur begint het. Jijzelf bent uiteraard aanwezig. Ga je ook signeren? Ja, als ze mensen ze willen dat ik er iets in schrijft, dan doe ik dat natuurlijk graag. Ja, ja. maar met tien boeken, ik, bedoel, ik zou zal er om zeven uur staan. Ja, en, ja, ja. Nee, tierst, nee, ik zorg wel dat ik er tierst. zeker om zeven uur ben. <laughs> maar ze kunnen ook bij jou. Uh, jij kan ze dus ook uitleggen. Je zei het net al. Herhaal nog even die, die website waar ze dat kunnen bestellen, dat boek. Het is Gewoon een boek op zijn Nederlands en dan scout. Scout. S C O-U-T, ja. Heel goed, samen komen we er wel uit. En als nee. mensen meer informatie uh, willen hebben, Din, over, over jou en het uh, boek. Tegenwoordig is Hives uh, enorm populair. Ben je daar ook te vinden? Ja, als ze uh, Din Droomgezel zoeken, dan vinden ze mijn Hives. En er is ook inmiddels een droompoort Hives uh, opgesteld. Dus uh, nou, daar kunnen ze ook uh, via mij uh, op komen. <laughs> Nou, ze is absoluut op internet te vinden, maar ik zou, uh, ik zou aanstaande donderdag heen gaan. Nou wil ik nog één ding weten: wat kost dit als ik zo'n boek wil hebben? Boek kost 6,95. Nou, zeker de moeite waard om uh, te gaan aanschaffen. Is het zeker waard? Ik, uh, wij gaan het absoluut lezen en uh, we gaan donderdagavond kijken hoeveel mensen erop afkomen. Hartstikke gefeliciteerd met deze ja, primeur voor je eerste boek. Wie weet, wie weet komt een tweede? Je hebt er vijf jaar aan gewerkt grandioos. En ja, super. Hè? Als, je, als je het maar doorzetten, Dat dacht ik wel. Succes in ieder geval. Dan uh, komt het goed. En dank je wel voor de toelichting. Dank jullie een wel. Een beetje toepasselijke <laughs> plaats. De meeste dromen zijn bedrog, Ik had het er al over. Zij, zijn ze nou waar? Komen ze met een boodschap? Nou, Marco Bassato had er het antwoord op. De meeste dromen zijn bedrog. Speciaal via jou, Dean. Blijf in mijn slaap, dan bij me. En als het zon weer gaat schijnen, laat dan dat veel. dat ik heb niet verdwijnen, als je zou gaan, neem je mijn dromen mee. De meeste dromen zijn de bron, maar als ik wakker word met jou, ja, dan droom ik nog. Ik voel je adem en zie je gezicht. I feel your adem and see your face You're a dream that lies next to me You look at me and look at me One time in so many times Come my dreams You know I love music And every time I hear something hot It makes me wanna move. It makes me wanna have fun. But it's something about this joint right here. This joint right here. It makes me wanna. Can't let it go. Can't let this thing cold love get away from you. Feel free right now, go do what you wanna do. Can't let nobody. Keep your head up high and you don't believe in you, believe me. Have a really good time, I'm not complaining. And I'ma still wear a smile if it's raining. I gotta enjoy myself regardless. I appreciate that, I'm so glad that's fine. So I like what I see when I'm looking at me, when I'm walking past the mirror. mirror. Ain't worried about doing what you're gonna do, I'm a lady, so I must stay quiet. Over het op zaterdag je Mary J. Blights en Just Fine. Dat wordt trouwens uh, de meeste dromen zijn single van Marco Borsato. En die dragen we niet zomaar. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Aankomende donderdag de boekenpresentatie van het boek Drampoort. Vindt allemaal plaats in uh, Café 4 aan de Halterstraat. Aanvang is om 8 uur en iedereen is van harte welkom. Zo'n nieuws schrijft... Half acht, schrijf. Oh, ik dacht. Van half acht aanwezig, geen acht ja, uur begon het. Zo klopt ik het wel. toch ook, of niet? Nou, dat zei ik toch goed, of niet? Man bemoeit er even me niet mee. Jongen, jongen, jongen, Maurice Mulder weer, nee, nee, nee, nee, nee, Roy van Buren. Roy van Buren hè? Mentje, hè? Kom even bij de micro. Nee, hoor. Nee, nee, nee, nee. We wil, willen je niet meer horen, gewoon. Nee, vandaag niet, 15 november, dan gaat hij aankomen, hoor. Dat bij Maurice Mulder. En dan bedoel ik niet dat hij in gewicht gaat aankomen, maar... Hij arriveren. gaat arri arriveren. Arriveren. Onze Goedheiligman. man, goed heilig man ja, dat, dat is, is, is zondag, op he? zondag 15 november. Ja. Maar op 15 november heb je natuurlijk ook het uh, Sinterklaas uh, spektakel in de Korverhal. Ja, maar daar gaat Sinterklaas ook nog naartoe. Ja, en als je daarvoor kaarten wilt kopen, kun je dat vanaf vandaag doen. Vanaf vandaag? Vanaf hè? vandaag zijn de kaarten verkrijgbaar daarvoor. Bij de Bruna Balken in de, aan de Grote Krocht en bij de Vomar in Nieuw-Noord. En het gevaar is, op is op hè? Op is op. Dus, dus, uh, en ik weet het zeker, en elk jaar zijn die kaarten gewoon... Bak volle bak, meteen weg. Dus ja. snel een kaart gaan kopen bij de Bruna of, be, of de FOMA. Zeker weten. Uh, ja, dat is voor Sinterklaas. Uh, even kijken, waar zal ik, zal ik eens even... O, tu, heb jij al een grieprik gehaald? Ja. Jij, jij moest ook de, de gewone griep. De gewone grieprik. En dan krijgen we over een paar weken krijgen we die Mexicaanse. Ja. En dan krijg je nog een herhaling van. Want anders gaat hij niet werken, die heb ik gehoord. Oké, okay. dus uh, ja, dat, dat is het hot item, hè, de grieprik. Mm -hmm. maar die ene die hebben we elk jaar gewoon, hè, omdat ik al in een risicogroep uh, zit, en, uh, of wij moet ik zeggen, en dan uh, kom je dus bij de dokter en dan zeg je: ik durf het bijna niet te vragen, maar zal ik wel of zal ik niet een grieprik halen? Wat vind jij? Een, uh, Mexicaans een Mexicaans griepprik. Mexicaanse grieprik. Mexicaanse grieprik. Uh, ja, poeh. Moeilijke het een, vraag. Het is een hot item. Hele moeilijke vraag. I iedereen heeft het erover. Als je op internet gaat zoeken, ook uiteindelijk, ja, dat zei de assistenten bij mijn bij huisarts ook, van nou ja, je moet het zelf weten. Ja, makkelijk hè? Ja. En uh, ja, zeg ze, maar, je had de mensen eens moeten horen als ze hadden moeten betalen voor die prik, want die prik is dus natuurlijk wel gratis. Mm -hmm. Dus ja, bij twijfel zou ik zeggen van laat me prikken. Gewoon doen. Gewoon laten prikken. Gewoon doen. Gewoon doen. Oké, okay. zo dadelijk gaan we over naar het voetbal. Marken speelt tegen SV Zalvoort. En voor ons is daarbij aanwijzig Joop van Es. Hoe else? Hoe else? Dat dacht ik ook. Doen we naar dit plaatje van Change? En you are my melody. Ja, ze noemen het wel eens een beetje freak muziek, hè? Ah. Ja, een beetje lekker uit de jaren tachtig. Cheers, hè. En You Are My Melody. Inmiddels uh, even na half drie en dat betekent weer tijd voor voetbal. We gaan over naar Joop van Nes, de wedstrijd van vandaag. Marken SV Zoonvoort. Goedemiddag, Joop. Goedemiddag, heren. En luisteren. En uh, uiteraard. Uh, ja, uh, prachtig mooi weer hier op Marken. Schitterend veld. Ziet er allemaal heel erg goed uit. De uh, wedstrijd is uh, vijf minuten oud en Zoonvoort staat al met 1 wachten. achter. Oh. Ja, dat is even schrikken. Ja, zeker. Ja, uh, Marke, nummer 4 van de ranglijst, uh, 6 punten meer dan Zandvoort, nummer 7 van de ranglijst, begon heel voortvarend uh, misverstandje in de Zandvoortse verdediging, zorgde ervoor dat de nummer 6, en dat is Sebastiaan uh, Brommersma, vrij voor uh, Boy de kwam, die kon er helemaal niet meer uh, iets aan doen en daardoor kwam Marke op 1-0 voor. Uh, daarna, meteen de minuut na, Sandfoort een heel groot offensief richting het doel van Marken. De bal kwam op de paal, de bal ging op de lat, de bal ging er net overheen, kwam weer terug. En het is ongelooflijk, maar de bal ging er gewoon niet in. Zandvoort had heel veel pech gehad op dat moment. En uh, nu, op dit moment, is uh, Marken weer op de helft van Zandvoort bezig. Alleen de bal is over de achterlijn gegaan en Bodevet mag hem dus uh, uitschieten. Het mag natuurlijk duidelijk zijn dat uh, deze wedstrijd van Zandvoort van behoorlijk belang is. Wil je de aansluiting met de kop houden? De zo je vandaag moeten winnen, het zal niet gemakkelijk worden Mark is goed bezig, heeft vijf nieuwe spelers erbij gekregen dit jaar, een nieuwe trainer erbij en dat, dat laat zich wel merken uh, het is een sterke ploeg en laten we hopen dat Zandvoort wat meer kan brengen dan de laatste twee wedstrijden die alle twee, zoals jullie ongetwijfeld nog weten verloren gingen uh, dat is op dit moment eigenlijk de stand van zaken en uh, later kom ik graag weer bij jullie terug voor het vervolg van deze wedstrijd oké, okay, dankjewel Joop en uh, tot zometeen hier is Mika I love you Maar vandaag tot nu toe nog redelijk verloopt. Ja. Want ik had toch gestart vandaag, dat wil je niet weten. Blijf van die knop af, Maurice. Want anders gaat dat ook niet meer lukken. En dan blij dat die jongen aan het werk moet. Ja, ik ben ook heel erg blij. <laughs> Joh, Mika en we are golden. Ja, ik Doei had vanmorgen, vanmorgen zo'n zo zo ochtend, weet je wel. aan dan begin je en dan kom je in de studio zo rond uh, kwart over tien. Ja. Denk je, nou, ik ga even een trappetje opzetten in uh, zo'n klik, zo klik, ja, zo klik uh, trap, weet je. Ja. En in één keer klikt hij terug. En wat zat er tussen, van Rob? Zijn vinger. En? Nou, blauwe en zo zo'n blauwe ding hier. En de pijn dat het deed. Echt waar. Ja. En je hebt je wel ingehouden, want er was een dame bij je? Ja, ik heb me heel erg ingehouden. Keurig. Ja, ja. Maar dat en wel... daarna, oké, okay, daar staat die trap. Hè. En ja. dan, dan klim je het zoldertje op, gewoon hier uh, van, de, van de studio. En dan kom je weer naar beneden en daar heeft een, uh, een dame een lekker bakken koffie voor je gemaakt. Staat wat onder het CC, jouw apparaat. Ja, wat aardig van de Ja, helemaal goed. Dus strappetje naar beneden. Ja. En dan stoot je precies met je. Juist. Ja, Derri, derrieren zegt hij. Derriere. Stoot je tegen de koffie aan. oh jij koffie over de grond. Koffie, nee, was maar over de grond. Over mijn broek. Oh. Hele broek onder de koffie. Nou, jouw dat dacht... was het begin van mijn dag. Nou, die kon, die kon dus al niet meer kapot, want die was al kapot. Helemaal niet kapot. Oké. Okay. Dus, en hoe was jouw begin? Helemaal goed. Lekker ja. even een Goedemorgen antwoord geweest. We hadden wat technische problemen, maar goed, dat is allemaal opgelost. Mooi. En uh, nou, bleek om, uiteindelijk bleek om dat in de antenne te zitten. Nou, Dat hebben we inmiddels weer uh, hersteld. Dus de luisteraars van de hele morgen nogmaals even onze excuses namens DTD. Maar we hebben het uh, probleem gevonden en uh, hopen dat het tot het verleden gaat behoren. Dat moet weer goedkomen. Ja. Dus, uh, Grand Prix Formule 1. Grand Prix Daar Formule hadden 1. we het net over. Ja, die is momenteel uh, bezig. En uh, dat is een uh, Abu Dhabi. En uh, ja, het is natuurlijk... Uh, de wereldkampioen uh, is uh, vorige week... Of tw twee weken geleden al uh, bekend geworden. Dat is natuurlijk uh, Jason Button. Mm -hmm. De Engelsman die zijn, uh, die zijn andere uh, Engelsman opvolgt. Lewis Hamilton. Maar uh, ja, de race uh, om de tweede plek is nog in volle gang. Dus dat is nog wel heel erg spannend. Die gaat tussen uh, Sebastian Vettel van Red Bull. Die heeft momenteel 74 punten. En op de derde plaats Ruben Barrichello, Bronc Grand Prix. Ook, die heeft dan 72 punten. Dus er zijn nog twee puntjes verschil. En uh, ja, de kwalificatie is nu nog aan de gang. Dus we zullen nu uh, straks de, uh, de uitkomst daarvan mededelen. Uh, het zou mooi zijn als Baricello nog tweede zou kunnen worden. Want dan hebben we dus één renstal op nummer 1 en 2. Zo, oeh. Oh, daar zijn ze wel heel blij. Het eerste jaar dat ze dus onder deze, deze naam uh, meedoen. En dan gelijk 1 uh, en 2. En worden. dat vanaf de eerste race, hè? Meteen uh, vooraan. Vanaf Meteen winnen. Vanaf de eerste race. En uh, natuurlijk is het morgen uh, allemaal live te vervolgen. En het mooie is van Abu Dhabi is, voor onze tijd begint de race gewoon om twee uur, maar dan is al in een namiddag in Abu Dhabi. Dus de race start met uh, daglicht. ...en zal finishen onder kunstlicht. Oh, dat heel is apart. wel heel leuk. Heel apart, dus uh, voor de Formule 1-fans onder ons... Uh, ...ja, een verplicht nummer natuurlijk morgen kijken. En uh, straks zal ik uh, de, hopelijk de uitslag van de kwalificatie kunnen mededelen. Maar eerst gaan we weer uh, een plaatje voor je draaien. En daarna zijn we weer bij je terug, naar twee plaatjes. Oké. Okay. En dan hebben we onder meer weer Joop van es, ...vervolg van de wedstrijd en van vandaag. Genoeg nieuwtjes. Dat dacht ik ook. Gewoon gezellig blijven luisteren naar Samfort op. op... ...zaterdag. Wel. En hier is Narkodek... There is no need to cry For a trifles more than this Would you still recall my name And the month it all began Will you release me with a kiss Have I tried to draw the veil If I have, how could I fail Did I feel the consequence These by careless words, cozy in my mind.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 And I touched your face, narcotic mind, blaze, and and manly tears. And I called your name like an addict, you took your hand, those more good stuff in the night of night. And I touched your face, narcotic mind, blaze, and manly tears. En ik call je naam Michael je well op de Zonfors Radio en de zing narcotic en daarmee werd het uh, rond kwart voor drie bij Soft op zaterdag. En inderdaad, het is Halloween. We gaan een beetje spooky doen. Het wordt een beetje eng, hier. Spooky. En, uh, ja. Spooky, heel we... eng. Ja, want er is een party, hè? Er is een party. En uh, wel uh, vannacht bij volle maan zullen alle vampieren opstaan. Halloween is, in, is de nacht waar magie een, een grote rol speelt. En bij bar dancing fame weten ze daar wel raad mee. De Halloween-party vindt vanavond plaats vanaf 11 uur tot kwart voor vijf. Tot kwart voor vijf? Zo so, hé. Hey. En dus uh, ze adviseren: trek je heksenpakken uh, dus uit de kast, je bezem van de stoep en laat je leiden. Je weet waar je moet zijn. Bardancing Fame vanaf 11 uur feest. Oké, okay, en we gaan over naar Joopfres. Uh, Joop, inderdaad. Uh, ik heb een doelpunt namelijk. Uh, we spelen de 16e minuut En uh, Marca komt op 2-0 Een hele mooie dieptepaas Waar de Sanfordse uh, verdediging niet aanlet genoeg Op reageerde De visser, uh, de vet moet, moet, moet, nou, moet ik natuurlijk zeggen Kon er niet weer bij komen En Sampse start met 2-0 achter En uiteraard straks meer over deze wedstrijd Zou meteen eens even vragen aan Belinda Wat zij van Halloween vindt Ja Ik vind het wel eng uh, En een plaatje uh, in die stijl is uh, Ghostbusters D Die komt er nu aan Die heb je nodig na Veen. naar de tot, Halloween party, tot kwart voor vijf, tot kwart voor, Is, vijf, uh, dat, uh, tot kwart voor vijf. nee, middag. jouw kinderen gaat dat niet helemaal lukken, dat denk gaat ik niet zo. nee, nee, <laughs> Belinda, wat vind jij van Halloween? Goedemiddag trouwens, goedemiddag, Belinda Curverson. Ik heb niet zo heel veel van Halloween, zou ik heel eerlijk nee, zeggen. Nee, echt niet. Nee, echt helemaal niet. Vind je het niet spannend? Nee, ik vind het leuk. Ik ben nog meer eigenlijk van het, een beetje het oud-Hollandse Sinterklaas en Sint Maarten en dat soort dingen. Dus dat vind ik dan eigenlijk veel ja, leuker. Ja, Sinterklaas en uh, Sint Maarten die uh, komen er ook weer aan. Ja, dus, Sint Maarten, de elf van de elft, hè? Dat bedoel ik. Ja, daarom. Maar goed, die kan een cannafeem vanavond in heksenpakken en in, in, in, in spookpakken. Ja, en de hele kleintjes die kunnen vanaf 8 uur naar Club Jade, naar Flex. Dat is ah. van 12 tot 16. Oké. Okay. Hey. En die moeten helemaal in het wit gekleed. Helemaal in oh. het wit ik, schrijf, ik noteer het helemaal in het wit. Ja. Schrijf ja. jij het even op? In ja. het ja. Int wit. In het wit, van 8 tot 1, in Club Jade, wit. van 12 tot 16. Jade, 12 tot 16. Oké, okay. oh, heb je hem? Ja, staat genoteerd. Mooi, mooi. Belina, goedemiddag. Goedemiddag nogmaals. Het circus leeft gewoon hier op het uh, gasthuisplein. Ja, het bruist. Het bruist. En het wat, bruist. wat valt er allemaal bij jullie te doen? Een heleboel. We hebben natuurlijk... Uh, ik zou zeggen, uh, luisteraars, pak u vast pen en papier erbij. <laughs> Want er komt een hele lijst. Nee, ze natuurlijk ook... Ja. Meelezen in de krant. Hè. Dat ja, ga ik filmagenda. ook vanuit de filmagenda. Ja. www.circustreepjezandvoort.nl Toch? Www ja, Geen zeggen. streepje meer? Geen streepje. Oh. Nee, nooit geweest Echt niet? Nee, sorry. Maar we hebben dus natuurlijk de bioscoop. Met diverse uh, films die we draaien. Vanavond hebben we Saturday Night Fever. Laatste zaterdag van de maand. Okay. En dan is er Black Jack vanaf 9 uur. Dus dat is ook wel weer voor een aantal leuk. Ja. En dan hebben we 15 november hebben we cabaret. Dus er is weer zat te doen. Dat krijgt dus een vervolg van vorig jaar. Ja, we doen het al een aantal jaren ja, hoor. Klopt, het cabaret ja, klopt. Ja, klopt. En het is uh, in eerste instantie hebben we geprobeerd één keer in de maand. Dat is dan toch een beetje te veel hoor. Dus nu doen we het uh, af en toe. We hadden vorige maand, als zeg ik dat het goed was, vorige maand, ja, uh, Kees. Ja. Kees dan. Uitverkocht huis natuurlijk. Ja, dat is geweldig. Ja, ja. dat was echt uh, mensen op de wachtlijst alles. Dus dat uh, was helemaal leuk. En dan hebben we 15 november uh, Murth, Mossel en Rueva Ver. Die hebben we vorig jaar ook gehad. Een ja. duo optreden is het. Ja, hartstikke leuk. Is het, moet ik dan aan een stand-up denken? Uh, ja, het is, het is toch een stand-up en dan stand-up cabaret. Toch wel de combinatie daarvan. Ze hebben allebei een, een one-man show. En het is dus een verkorte versie. Eerst ja. de een, dan de ander. Vorig, vorig jaar heb ik ze zelf ook gezien. Dus ik moet zeggen, heel erg lachen. Heel erg leuk. Oké, okay, 15 november. 15 november. Maar, alles is natuurlijk na te lezen op de website. Maar ja. uh, ik kan me voorstellen, uh, herinneren van vorig jaar, dat je een soort agenda uh, in de krant had staan. van wanneer, wie, wat, waar en hoe. Want je had meerdere cabaret-uitvoeringen. Uh, ja, op dit moment is nog niet geen zicht op wat er volgend jaar oh. wat er gaat okay. gebeuren. Dus dit voor, deze is dan voor 15 november. Wat wel leuk is, is voor die dag, is dat we samen met Wapen van Zandvoort. Hey. krijgen we weer van hey, het Plein, hè, het Bruis, we gaan het samen doen. Mm -hmm. ja. Die hebben een uh, cabaretmenu. Dus voorafgaand aan het cabaret kan je daar uh, een heerlijke menu nuttigen. Speciaal menu hebben ze samengesteld van wild. En ja. dat kost dan 24,50. Dat mag er dan ook wel even bij zeggen. Ja, ja. Drie gangen menu. Vooraf een Herte carpaccio of een wildbouillon, bouillon. Weet ik nog. daar komt de, Zo. de kok in haar boven. Kijk. En dan krijgen we voor het hoofd was het een wildzwijnbiefstukje of kabeljauw voor de visliefhebbers. En dan toe uh, warme afgelstroedel met kaneel. Oh, lekker hoor. Geweldig. En dan, en dan zit je helemaal vol en dan ga je genieten van het cabaret. En dan ga je genieten van het cabaret. En speciaal ook voor deze avond, wat ze normaal woensdag en donderdag hebben, doen ze nu ook voor de zondag. De 4 voor 2 actie dus voor de mensen die à la carte willen eten, vier keer een hoofdgerecht halen en twee betalen. Dus dat is helemaal iets voor de Hollanders onder ons, toch? Dat dacht ik wel. <laughs> 15 november 15 komt hij ja. naar Zalvoort, Sinterklaas. Ja, dat ja. is uh, uh, smiddags. Dus s s het, s uh, s dat kan helemaal goed komen. Dus je gaat s eerst met je kinderen naar Sinterklaas. Dan kom je even bij, dan ga je heerlijk uit eten. En om kwart over acht, uh, begint de voorstelling in het circus. Er zijn op dit moment ja. denk ik nog een kaart of tien te verkrijgen, alleen nog via de website. Oké, okay, dus aan de baan snel bij. is het uitverkocht, ja. En uh, doe je nu nog wat uh, met Sinterklaas? Komt hij langs? Nee, hij komt uh, niet langs, hij komt aan op het, op het strand, maar ja, daar weet je ja. waarschijnlijk alles van. Dan gaat hij door het dorp en daarna door naar het uh, Rode Kruisgebouw en de Sporthal. En uh, het circus laat hij dit jaar over. Oké. Okay. Oh. Maar voldoende te beleven dus in het circus. Ja hoor, absoluut. Zo dadelijk in de volgende uur gaan we even verder met je praten... over allerlei zaken die hier in Zalvoort leven, zeg maar. Ja, en dan komen we terug op deze muziek. Ja, want daar heb je ook er nog komt een, een hele bij. mooie film aan. Oké, okay. tot zometeen na drie uur.